We zijn er weer bij en dat is prima. Hartelijk welkom bij het tweede deel van Entertainment for You hier op ZFM Zandvoort. Ja, en er is weer een wedstrijd gespeeld op het WK, de uh, kwartfinale Argentinië-Duitsland. Ja. De Duitsers hebben met 4-0 gewonnen. Dus dat is en dus nog steeds niet in Duitsland? Alles is voorbij, hè? Nee, jammer genoeg niet. Maar in die finale, als ze tegen Nederland spelen, dan is het schade Duitsland Alles is voorbij, ja, dat, uh, daar gaan we zeker vanuit. Dit is het tweede deel van Entertainment for You. Uh, ja, heeft u uh, misschien ook een nieuwtje? Of wilt u wat plaatsen? Of wilt u gewoon wat zeggen hier bij de radio? Dat kan allemaal. Hè? 023 573 1969. Nogmaals: 023 573. 1969. en dan ga anders naar www.zfmzandvoort.nl en daar kan u gewoon een mailtje aan toe sturen en wie weet komt u dan live hier bij ons in de uitzending ja. bij entertainment hartstikke for you. leuk dus gewoon bellen en vraag een plaatje aan dat kan allemaal hier bij CFM Zandvoort in ieder geval in het tweede deel wat u kan verwachten is lekker veel muziek uh, nog Leuke nieuwtjes denk ik wel over de WK voetbal. En om niet te vergeten popstar Henry met showbiz nieuws. U kan wel merken. En de is... enigsvlieg. En de vliegt natuurlijk. En u kan natuurlijk ook wel een beetje merken. Het is komkommertijd. Dus de entertainmentwereld is ook niet helemaal uh, wat het moet zijn. En dat zal natuurlijk allemaal na de zomervakantie uh, ja natuurlijk wat meer zijn. En in ieder geval volgende week Wesley Klein. Hè? Ja dat wordt hartstikke leuk denken we. Nou ja, maar ja dat, uh, dat zien we allemaal volgende week maar We zijn nu bezig met deze week. En we hebben natuurlijk veel leuke muziek. En welke hebben we klaarstaan? Ja, we hebben onze grote vriend uh, JJ Bouwen klaarstaan met. Ik wil de hele zomer zonnen. Ik wil de hele zomer zonnen. Maar niet zonder, zonder jou. Want als ik zonder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 En was de hemel minder blauw. Ik wilde hele zomersonnen. Maar zonder jou dus niet. Daarom baal ik er ontzettend van. Dat je mij in mij verdient. Want hey.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 Grappige plaat, hè Rudy? Een echte remix van een stadiongeluid. Ja, hartstikke leuk. Ja, wat, um, wat uh, gaan we deze uitzending nog verder doen? Uh, ja, natuurlijk De vlieg. We hebben shownames met Popster Henry. En ik heb een, uh, ja, een vet nummer uh, gevonden op internet. Je kent vast wel Julio Iglesias. Ja. Die heeft een, uh, ja, van het nummer Quiero, Die heeft hij geschreven, is er een, een remix gemaakt. En ik denk dat het een goede kandidaat is voor een, uh, ja, een zomerhitje. Nou, zullen we hem gewoon lekker draaien? We gaan hem gewoon even draaien. En dat is deze: het is gemixt door Cable Juice. En het nummer heet Get Ready for the Man. llegar en el viento es amigo la brisa suspiro me abraza tu cuerpo me que is nog steeds Entertainment for You, waar je alle soorten muziek hoort van de entertainmentwereld, Nederlands, Engels, het <laughs> maakt allemaal niet uit. Oh man, niet uit hier. Hey, we hebben een nieuwtje over John Kraaikamp Jr. Ja, want vorige week melden we dat uh, hij uh, vrij was gesproken voor de rechter, hè? Ja, en uh, nou, nou, nou komt er weer een nieuwtje vrij, dat hij uh, ja, weer voor de rechter moet komen. Want uh, ja, werd vorige week werd hij uh, vrijgesproken van mishandeling van zijn vriendin. Maar dat accepteert het uh, openbaar ministerie niet. Het openbaar ministerie wil hem alsnog laten veroordelen voor mishandeling. En tekende vandaag hoger beroep aan. Johnny werd voor de rechter gesleept door zijn ex packie Reiziger. Die claimt dat hij haar heeft geslagen. Haar keil heeft dichtgeknepen. Uh, en haar, he, met haar hoofd tegen de bedrand aan heeft geramd. Het OM achtte dit allemaal bewezen en wilde een werkstrap van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Maar de rechtbank twijfelde aan de letselverklaring van de huisarts en sprak hem vrij. En uh, ja, vier jaar geleden werd Johnny ook al beschuldigd van een mishandeling van zijn, van zijn ex. Vervolgens uh, ging hij met hem ja, ging hij zelfverdediging uh, van zijn krant. Maar ja, en nu moet hij dus weer voor het uh, OM voorkomen. Ja, nou, het is allemaal erg nieuws voor uh, Johnny uh, Krijkamp. Uh. Nou, hij doet toch echt zelf dan? Nee. Dat, uh, dat, uh, dat is... Dat... Dit is, dit is gewoon... Uh, dat, dat kan gewoon niet. Dus uh, we gaan lekker muziek hier draaien op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Ja, deze DJ hè, Rudy. Die heeft de cd uitgereikt aan JJ Bauer. Okay. Deze DJ bedoelde ik. Luister maar. Ja, van uh, die DJ uh, Parla. DJ Parla, Liberté, hier ja. op ZFM. En uh, we hebben een single van Johan Flemmings en die lijkt erop, hè? Ja, dat is de dubbelhit van vandaag. En uh, de dubbelhit uh, is uh, ja, de item die we vanaf nu gewoon lekker gaan volgen. En we doen nog eventjes tot aan de zomer ook nog de enigstvlieg. Dus de, twee, u heeft gewoon twee rubrieken in één. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. En uh, ja, dit is uh, van uh, Johan Flemings en Dario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 Komt. En het publiek dat gestood. De spanning stijgt door. Ja, wij gaan ervoor. Juichen, ja, dansen, swingen, zingen, zingen we mee. Want samen sterk voor hele twee. Hand in hand op feest van elkaar. Nederland en ieder is blij, een feest voor jou, een feestje voor mij. De zon brengt door. En we zingen in koor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 Regio, dat blijft ons steeds trouw Een agent, een opa, een boer En een bal feest het samen. Ja, dat kan allemaal Voor glitters en feesten, hand in hand, een feest van het jaar. Nederland, de is bij de feest voor jou, een feestje voor mij. De zon brengt door en we zingen in kool. Dit was uh, Johan Flemings met Dario. En uh, ja, ook een wk Dat De dubbelhit, hè? Ja, de, de dubbelhit. Ja, dubbel Hartstikke leuk. Liberté. Liberté. Hij ja, blijft hangen, hè. Ja, okay. Dit houden we vol tot en met dinsdag. Als Nederland wint, gaan we nog langer door. Ja, zeker weten. <laughs> Ja, maar in ieder geval, uh, ja, we hebben de, gewoon de wk akkoords in Nederland, toch? Ja, het is hartstikke gezellig. Ik zie op tv steeds beelden van mensen die staan te juichen toen Nederland scoorde. Je ziet al dat bier zie je in de lucht gaan. Hoedjes, petjes. Je ziet alleen maar oranje, oranje kleding. En laat staan de kroegen, die, die maken een omzet met het WK-winst van Nederland. Dat vind ja, zeker. ik zeker. Ja, het is toch, uh, is toch knap, weet je? Want. Uh, ja, iedereen gaat natuurlijk zuipen. Nou, niet iedereen, maar wel veel mensen gaan natuurlijk... even naar de kroeg lekker een biertje drinken. En al die, uh, die kratten en al die, uh, die pompen raken allemaal leeg. Ja, en Heineken, jongen, wat een omzet die maakt. Zo, dat is niet normaal, man. Ja, dus, uh, ja dat uh, komt helemaal goed uh, deze WK. En ook uh, de muziekindustrie is, heeft echt een donder gekregen met hun top 10, bijvoorbeeld, hè, die, waar we het voor twee weken geleden over ja. hadden. jongen jongen jonge. Maar ja, binnenkort is het alweer voorbij en hopelijk haalt uh, hey, Nederland de finale. Gerard Joling gewoon. was bij uh, VI Oranje ook, de ja, gast. Ja, nou, ik heb kwijt. gelachen. Ja, hij had. Um, hij ging dus zingen. En voor zich had hij vier van die grote vellen met zijn tekst. En dan was ik tekst kwijt. Dus hij zat na, na na na na na na. Zat hij er tussendoor, weet je. Ja? Maar hij doet het wel goed hoor. Hij, je ziet dat hij gewoon heel veel ervaring heeft in de show. Is. Ook al weet hij niks vanaf. Hij weet altijd wel wat te, ja, te lullen over iets. Over iets, ja. En over niets. Dat is knap. Over niets en iets. Echt leuk. Ja, zeker weten. Nieuwe we luisteren nog steeds naar Entertainment for You. Uh, hartelijk uh, zaterdag of hartelijk zondag. Want we worden herhaald vanaf zondag. Uh, ja, om, ze ze uh, om vier uur. Uh, van, tot, van vier tot uh, zes zullen we herhaald worden morgen. Dus uh, blijf dan ook lekker luisteren bij Entertainment for You. Als u niet uitgeluisterd bent natuurlijk. Het bord op schoot gevoel zullen we het maar even noemen. Um, ja, we gaan naar een ander plaatje luisteren. Naar niemand minder dan Mike en Colin met het liedje Jij. En uh, ja, die zijn natuurlijk hier al vaker in de uitzending geweest. En het gaat nog veel meer gebeuren. Dit is nog steeds Entertainment For You. Vanaf de eerste dag, de eerste lach toen wist ik het meteen. Je ging op avontuur in oud couture, nee zo is er geen een. Oh, meisje van oe. De wind die wijt jouw naam. Van morgen tot Zo genadeloos, pretentieloos, het is bijna illegaal. Oh, meisje van, gewoon... oeh, je bent een. nog steeds. Entertainment for You met jij van uh, niemand minder dan uh, Mike en Colin hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio nog steeds natuurlijk. En uh, we gaan ons langzaam opmaken voor showbiz Nieuws met Henry. Ja, ben je, met, je uh, klaar Popstar voor? Oké, okay, daar komt hij. Het Showbiz nieuws met Popstar Henry. Oh, wat gezellig. Het enige wat eruit. Het Nieuws met Popstar Henry. En een hele goede middag, Popstar Henry. Hey, dag keren. We zijn er weer, hè. Daar ben je weer. Hoe is Goeie, het? Pillig. Ja, perfect natuurlijk. Ik kon niet meer kapot zijn sinds gisteren, hè? Nee, inderdaad. Dus ik dus, zeg wat dat betreft, uh, uitstekend eigenlijk. En uh, ja, ik, ik, heb, ik ben alleen een beetje gezorgd voor die Duitsers dat ik ieder dat mark hebben gedaan. Ja, jonge, die spelen jonge. goed, hè? Zo, er was eventjes uh, Argentinië eventjes uh, van de map gespeeld. Ja. Hè? Ja, was op een gegeven moment te gek natuurlijk, hè? Ja. Maar ja, goed, ja, jongens, het is, het, is, het is eigenlijk alleen maar een show rond rondom het uh, WK, hè? Ja, vooral wel, hè? Ja, dat is ongelooflijk. En uh, als je op een gegeven moment de beelden kijkt van gisteren, dan zie je Westie en op een gegeven moment elkaar zelfs, als, als, als dat het werk zijn, niet meer rust laten. <laughs> <laughs> het is ongelooflijk, hè? Ja, want tegen is is op een gegeven moment in het publiek en, uh, de kushandjes van Wesley en over en weer. Ja, joh, en, dat is uh, echt belachelijk. Ja, is, maar ja, als we daarmee de wereldkampioen winnen, laat maar gaan. Ja, tuurlijk. Dan mag ze ja. voor mij ook het veld of op de bank gaan zitten. Maakt mij niet uit, ja, als we ja, maar wereldkampioen wereldkampje worden. Of uh, in een naki op het grasveld lopen. Nou, Jolante zegt geen nee tegen, toch? dit is niet reclame dat ze de haar hebben gewassen. <laughs> ja, precies, jongens. En, uh, ja, wat dat betreft, uh, BK-nieuws en de Nieuws gaan heel goed samen op dit moment, hoor Ja, ja zeker ja, uh, ja, kijk maar naar Paris Hilton, hè? die wordt zelfs opgepakt naar nederland brazilië Is Jongen, jongen, jongen, jongen. Ze hebben altijd die aandacht, hè? Ja, ze moeten het wel altijd weer aandacht hebben. Maar ze was er toch wel weer bij, hè? Ja, dat is het voordeel als je op een, een ook geld hebt, hè? Niks noemen, hè? Dus alleen maar daar te zijn en dan word je nog gepakt ook nog. Ja, ze had uh, wiet of zo, had ze bij zich? Ja, wat mag je wel aan, had ze bij zich geloof ik. Hè? Maar ja, de aardacht is alweer, is alweer uh, laten vervallen, dus... Uh, oh, oké. Okay. Ja, dat is ook het voordeel als je geld hebt, natuurlijk. Hè? Maar ja, die verdiende uh, van me, die Jennifer Rovero, die bij er was... Die uh, moest 100 euro betalen. G ja Ja, maar daar liggen die mensen echt, echt niet wakker van, <laughs> Nee. Ja, goed, natuurlijk. <laughs> En uh, ja, de BN's die reageren natuurlijk op we allemaal twitteren natuurlijk, allemaal in de wolken daar, uh, de winst van uh, op de Goddelijke Canaries. Dus wat dat betreft, ja, dat kan helemaal niet meer stuk, joh. Nee, zeker niet. Ja, laten we reëel zijn. We moeten op een gegeven moment ook nog uh, tegen, tegen Paraguay natuurlijk, hè. Paraguay. Oh, oh, <laughs> ja, inderdaad, ja. En het volgende natuurlijk is dat, uh, dat is het die mee meedoet. Ja, hè? die is geschorst. Nou, wel een hele domme actie, hoor, vind ik. Nou, het is in zover een domme actie. Hij, uh, het is in de laatste seconde van de wedstrijd. Hij pakte met zijn handgootje die bal het, het eruit, ja. anders hadden ze eruit gelegen. En dan nou krijgen ze een penalty tegen en hij heeft wel een rode kaart. En uiteindelijk missen ze die penalty. Ja, uiteindelijk was het misschien wel een slim idee, maar ik, ik denk ja. niet dat Nederland verlies van uh, Uruguay, hoor. Ik heb het me eens zien spelen tegen Ghana, maar ik vond het niet echt een hele goede wedstrijd. Nee, dat ben ik verleden met je eens. Ja. En, uh, en ik denk dat we echt, maar ja, ze moeten wel met de benen op de grond blijven staan en... Uh, in een gegeven moment verslappen, want dat zijn natuurlijk stuwe stu tegenstanders, die Zuid-Amerikanen. Ja, dat, dat is absoluut. wel zo, ja. Dus wat dat betreft zal Nederland echt vol weer aan de bak moeten, hoor. Ja, sowieso. Absoluut. Alleen die Duitsers, ja, hè, in de finale misschien, dat wordt uh, erg lastig. Ja, het, het, het, is, het is ongelooflijk. Maar ja, luister, als je, als je wereldkampioen moet worden, dan zul je van, alle, van iedereen binnen hè. Ook van Duitsland. Ja, klopt. Dus, maar, uh, we zullen het wel zien. Ja, ik denk dat Nederland heeft natuurlijk een dag langer rust op dit moment, denk ik. Dus uh, ja, we, we wachten dus even af. Hè? Ja. ja, er is natuurlijk afgelopen week meer gebeurd dan alleen voetbalnieuws. Uh, ja, zullen we daar voetbal Hans op even laten liggen dan? Hans Kossan ja. is opgenomen ja, geweest. Hij is, ja, hij is gelukkig weer helemaal hij weer uit het ziekenhuis. Hij is weer uh, op de bezel gezet en is er flink van geschrokken. En, uh, ja, goed. Uh, hij, hij is, hij is op de weg terug. Hè? Ja, gelukkig hij even, wel. Hij heeft even een flinke waarschuwing gehad, zoals we het noemen. Hè. Dus wat dat betreft... Uh, ja, goed... Uh, we wachten eens even af, hè, met Hans Gezanne, Ja, zeker weten. We... Goed, maar uh, kun, je, kun je, je trouwens nog hebben Locke herinneren? Als ik ver denk wel. Ja, die heeft diverse soapshave gespeeld. Dat is een hele goede Amerikaanse actrice. Ja. En die heeft, die heeft ook met 30 dagen in een afkikkliniek kliniek gelegen. Oh. Ja, dit is, is ongelooflijk, maar... Uh... Ook dat soort mensen die, die kunnen op een gegeven moment de wilde, denk ik, van uh, dit soort dingen die niet, niet meer dragen van de wereld. Dus ze heeft in ieder geval een afkijkprogramma heeft, heeft ze met succes uh, afgerond. En het uh, gaat er hartstikke goed met haar. Oké. Okay. En, en het is eigenlijk gekomen, in april is ze met een, een donkere toestand met de auto tegen een verkeersbord uh, aangereden. En er werd ze gearresteerd uh, voor doorrijden. En uh, ja, zodoende is ze op een gegeven moment daar toch in terechtgekomen. Ja. Ja, goed jongens. En hebben jullie dat gehoord van uh, die zangerin Jacqueline die uh, Hollandse contennant aanklaagt? Ja, nou, dat uh, hebben we net, uh, net, net een stukje voor ons, maar vertel. Ja, dat is in ieder geval zo. Ze heeft op 19 juni een auditie gedaan in het programma. En, uh, daar werd ze op een gegeven moment gezegd dat ze dus, uh, zich niet meer bescheiden mocht opstellen. En dat ze in elk interview moest zeggen dat ze, dat ze ontzettend goed was. Nou, goed, dat heeft ze dus inderdaad gedaan. Op 19 juni mocht ze in de Barneveld uh, uh, zijn kunst vertonen. Ja. Ja, en opeens werd de microfoon en het geluid opeens bloeiend aangezet. En in de zaal is het op een gegeven moment te horen alsof de kanonnen werd afgevuurd, zo zegt dezelfde. En ja, ze hadden geen nood gezongen over Gordon had er al weggedrukt. Ah. Ja, daar, daar, daar hebben we Gordon dus weer, hè. Ja, hij, hij kan het toch niet laten om mensen een moment schuwelijk, zoals ze dat heet, dan in de zijk te zetten. En dat kan hij nog steeds niet afleren. Nee, inderdaad. Dus... Uh, ja, in ieder geval, uh, ja, daar heb je dus ook nog een publieks maar je weet hoe het gaat. is een man die staat met, met zijn rol uh, papier staat die uh, de boel gek te maken en de mensen op een gegeven moment uh, op te jutten. Uh, iedereen moest boel roepen, weet je wel? Nou, de mensen deden dat niet. Oh, ja. wat is dat? Jezus. Ook dat nog eens een keertje. Dat vind ik, ja. wel, heel erg, dat vind ik wel heel erg raar. Dat de ja, mensen gewoon boel ja. moeten roepen, omdat het goed is voor de tv, zeg maar. Ja, maar, maar. maar Rudy, dat, ja. Is, dat is echt bij elk programma tegenwoordig, hoor. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat vind ik dat wel een beetje onschuldig. dat is ook zo. Ja, ja goed, je, je, je, je kunt wel raden wat er natuurlijk gebeurde. Daarna volgde natuurlijk de gigantische afslachting van de jury. Ja. Inderdaad, uh, het schijnt dat Patricia zich nog een beetje ingehouden had. Maar uh, ik, ja, Jacqueline zegt zelf ook van ik voel me behoorlijk in de ingenomen. En uh, ze gaat proberen die uitzending te voorkomen. Ja. Ja, en, uh, en ze heeft natuurlijk wel een punt, want het, het leek allemaal wel een, ja, een voorbedacht plannetje. En uh, daar, daar zei ze, is ze daar gewoon de type van. Ja. En ze willen haar gewoon als een of de verwaamde opera die van neerzetten en uh, vervolgens dat afbranden door de jury. Dus die was helemaal uh, over de rooie gezegd, hè. Ja. Dus, ik... Maar in ieder geval de zaak dit bij de rechter en ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ze nou, kunnen het ook... ook gewoon uitknippen toch? Ja, ik denk niet dat ze ja. dat, dat, dat zullen moeten gaan doen, want hier zijn natuurlijk dingen gebeurd... ...die hebben niks te maken met de intentie waarmee uh, zij als zangeres daaraan meegedaan heeft. Kijk, nee. kritiek krijgen is natuurlijk uh, niet leuk, maar dat hoort bij het programma, dat is nou helemaal zo. Maar ja. de zaken dus van tevoren worden opgezet. Iemand wordt op die manier voor de gek gehouden. Uh, ja, ik denk, ik denk dat ze een punt heeft. Ja, nee, zeker. Ja. Laat het het ja. nou maar een keertje opgehouden <laughs> hebben. Ro ja, precies. Uh, ja, Henry, uh, het was ook een mooie dag voor Alexander en Sophie, hè? Uh, ja, absoluut. Hè. Die zijn natuurlijk. Je bedoelt de, de, de trouwdag, bedoel je toch, hè? Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, uiteraard. Ja, het, het weer gaat nog niet kapot, hè? Als je dan zo'n dag hebt om, om te trouwen. Dus, uh, ja. Geweldig toch, of niet? Ja, een heel mooie bruiloft hebben ze gehad. Ja. ja, heel erg besloten was het natuurlijk, hè, want zo hij, Sophie is een beetje uh, op. En zo kwam, ze ja. ook, kwam Alexander ook naar buiten, hè, naar, naar, dat, uh, naar, dat, naar dat feestje. Uh, van, uh, ja, sorry, ik, uh, de pers, uh, we zouden een interview ja. geven, maar helaas, het gaat niet door. Want ze is echt back off. en ik, dit keer kies ik gewoon voor mijn meisje en niet voor jullie. Logisch. Ja, heel erg. Ja, er zit, er zit natuurlijk wat in, hè. En, ja, was jij niet uitverordigd dan? Mooi. <laughs> was het maar zo. Wat wel leuk <laughs> geweest, toch? Ja, zeker weten. dan gaan we volgende keer helemaal een keer naartoe. Uh, is goed, joh. Heb je trouwens gehoord van Amy Winehouse? Nee, vertel. Ja, ze heeft, ze heeft, ze heeft weer in, in, in, in de kop zitten, hoor. Ze want... <laughs> laat nou een tattoo verwijderen. Uh, van wie? Ja, dat, de, de, van haar ex-vriend. Die had ze op haar linker borst staan. Schil, en, ja. uh, aangezien hij nou een nieuwe vlam heeft, uh, zo, ja, moet, moet, moet ze die eraf halen, hè? Ja. Ja, dus als je iemand weet, je is momenteel op zoek naar een kliniek. En volgens ingewijden zou het ongeveer 15 behandelingen duren voordat het helemaal weg is. Ja, ik kan ze op een gegeven moment die naam van de nieuwe vlam er weer opzetten. Ja. ja, joh. Nou, is het... ja, zo, zo blijft er niet veel van over. Trouwens, is het is helemaal gek. Helemaal gek. Ja, daar nou was er al niet veel van over. Dus wat, dan wat Nee, wat ik, wat ik wat ik uh, laatst nog op internet las, er was een, uh, een keer een site. En dan kon je een uh, ja. iPod of zo winnen. En dan moest je voorspellen wanneer zij een overdosis nam en dus overleed. Maar, maar dat is nog steeds niet gebeurd, dus die site grof, ja, die bestaat ja. ook niet meer. Ja, dat is wel erg grof natuurlijk. Hè? Ik moet ook reëel, reëel blijven natuurlijk. Maar ze, ze vraagt er uiteraard wel zelf om. Want ja. het, is, het is elke keer weer op die van aanfluiting wat, wat ze doet. Dat ze gewoon blijft zingen en uh, dat dingen doen waar ze goed in is. Maar dit zijn dingen waar je wel dat staat van helemaal nergens op. Nou ja. ja, goed jongens. En dan gaan we even, even terug naar eigen land natuurlijk, naar Amsterdam. Want Charles Kedep, dat weet u natuurlijk, die viert morgen zijn 40 jaar jubileum. Oké. Okay. Dus als je die kans hebt, uh, hoor, ga er even heen. En huh? Dan ja, gaan we even feliciteren. Ik weet niet waar het is, maar in ieder geval, uh, ik heb gehoord dat Manuela er ook bij is. Ja. Die schijnt nog niet doodgegaan te zijn, dus het valt alweer mee. <laughs> nee, dat was een geitje, dat was een geitje natuurlijk. Maar hij is in ieder geval zo trots als zijn pauw natuurlijk. Um, uh, dat nummer dateert alweer uit 1971. Moet je kijken hoe lang dan uh, ja, die onsterfelijkheid van het zwaarmoedige nummer Manuela eigenlijk duurde. Van 1971 tot nu. En het, als je nu draait, je, iedereen kent dat nog steeds, hè? onwaarschijnlijk. Ja. Dus, uh, maar ja, in de, in de, in de originele Duitsstalige versie is het ongeluk, uh, Manuela. Weet jullie toch, hè? Wat zei je? In, de, in die Duitsstalige versie, hè? dat is de originele, dat wist je dat? Uh, nee, dat wist ik niet. Nee, het is dus een Duitsstalige versie, en daarin uh, gaat ze dus echt dood, hè, Manuela? Oh, wat erg. Dus, uh, ja, goed, uh, en, en zo werkt het natuurlijk, maar het is natuurlijk een heel verhaal, en dan moet je maar op je gemak bekijken, ze allemaal op internet. Dus uh, ja, morgen in ieder geval alweer 40 jaar uh, in, in, in spotlights met het ene nummer, hè Manuela. Ja. Uh, het is onwaarschijnlijk. nou nee, heel erg knap, toch? Ja, dat vind ik wel. Absoluut, als je met één nummer zo, zo goed uh, nog steeds, uh, nog steeds uh, ja, mensen trekt die ernaar komen luisteren, heb je het goed gedaan. Nee, zeker weten. Ja, daarom. Goed, dan heb ik nog één nieuwtje, dat heb ik net gelezen. Dat, uh, die, die Tori Spelling ken je wel, hè? Ja. Die, uh, die dochter van uh, Aaron Spelling, die... Uh, uh, filmproducent ja. En daar weer de, de man van Die was met zijn motor onderuit gegaan Die heeft in uh, uh, ja, Intensive verkeer gelegen In het ziekenhuis Maar hij is in ieder geval weer, uh, weer boven Jan Dus uh, hij is momenteel uh, Weer helemaal uh, aan het beter aan de hand Dus maar hij heeft, hij heeft, yes, heeft een klaplon gehad In ieder geval En hij uh, heeft in intensief verkeer gelegen En hij is, hij is weer helemaal daar Dus dat gaat ook weer goed oh, Oké okay. hartstikke mooi dus uh, ja, jongens, dan hebben jullie me er weer een beetje doorheen geholpen? Ja, nou, deze week was, was er aardig veel chionis, vond ik. Hartstikke ja. goed. Ja, dat vind wel. Toch komt het, komt het. Tijdens. Ja, want ik weet nog, vorige week was het nog een beetje, een beetje weinig shownews. Maar toch, ja, ook omdat natuurlijk al die programma's gaan uh, ja, bijna ja, weer ja. beginnen. Dus uh, een hartstikke leuk. Ja, en die programma's die de kennen geen zomerstop dit jaar. Hè? Al die tv stations gaan gewoon vol op uh, draaien. Vanaf uh, maandag ook weer, ik kom bij je eten. In plaats van goede tijden, slechte tijden. Hartstikke leuk. Uh, gaan ja, bekende ja, Nederlanders ja. bij onbekende Nederlanders eten. Maar ook bij elkaar eten. Dus ja, vanaf 8 uh, tot half negen, ik kom bij je eten. Hartstikke leuk programma. RTL ja, nou, heeft ook het, zin popstar, in de zomer. Popstart popstar, ook weer beginnen, wist ja, je? Ja, dat? Popstar en Holland Got Talent. Ja, allemaal tegelijk in de dat. Ja, want normaal gesproken is het in, in, in de zomermaanden, in, in die maanden is het gewoon stil. Uh, je zult even zien, maar dit keer gaat het dus gewoon door. Ja, dus uh, we gaan het allemaal zien, hè? Zeker weten, natuurlijk. Nou, wat misschien ook leuk nog te vertellen is, we hebben het al een keer gezegd, maar 9 juli, dus volgende week hebben we Wesley Klein in de uitzending om uh, kwart voor zeven, uh, Henry. Dus dan hebben we jou net aan de telefoon, denk ik. Ja, is en dan doen we gewoon Wesley Klein met Popstar Henry. Leuk toch? Ja, dat dacht ik toch ook, hè? Zeker weten. gaan we dat doen? Kunnen we er even aan de telefoon met elkaar babbelen? Ja, dat doen we. Afgesproken. Oké, okay. Henry mogen we jou weer bedanken. Henry dankjewel, maar geniet zeker, morgen van de zomer weer. Ja, zeker weten. Ik ga lekker barbecuen morgen <laughs> jongens. Dat is het weer, de barbecue. En wat ga je dan maken? Lekkere worstjes, hamburgertjes? Ja, hamburgers uiteraard, die mag ik allemaal zelf. Uh, ik heb nog een paar lekkere lapjes, die heb ik nog Oh, lapjes. wat lekker. Dat gaat het helemaal lekker worden, hè? Ja, iets makkelijker Dus ja, jullie moeten wel eens een keer nou, eens komen, hè? Weet je wat wij zeggen? Ja, ja, dat is zeker leuk. Vanuit jouw tuin, entertainment voor you. Ja. <laughs> ja, zeker Dan leggen leg we een lijn aan, maar je lijkt op de radio in Zandvoort. <laughs> nee, heel grappig. Dat kunnen we wel eens gaan doen. Hé, <laughs> hey, Henry, uh, bedankt. Na, ja. uh, nou, dinsdag natuurlijk weer voetbal, hè? Dan zitten we helemaal weer aan de buitenluister, gekluisterd. Ja, is, uh, dat komt ook weer goed. En uh, wij uh, hebben morgen gewoon, uh, zijn we als piraten verkleed bij de Buurman en Buurmanfeest hier in Zandvoort. Dus uh, hartstikke Perfect. leuk. Nou Veel bedankt, plezier, en uh, tot volgende week. Hey, tot volgende week, hè? En, uh, en een drukkie van ons. Hey, doei, doei hè? Hoi! Hoi. Hoi. Hoi. TV e De FMWK-hit van 2010. Druk hier voor Oranje. En we gaan door met de Eendagsvlieg. De Eendagsvlieg van deze week is een Engelse die in 1982 is ontstaan. In 1997 hadden, 1997 hadden ze een grote hit... met het nummer Tub Thumbing, waardoor ze in vele hitslijsten stonden. De naam van de band is Chumba Wumba... een hele aparte naam... natuurlijk voor een Engelse band. Wat de naam echt betekent... daar hebben ze daar hebben de bandleden nooit echt heel duidelijk antwoord over gegeven. Meestal zegt ze zelf... ondanks de vele speculaties... dat Chumba Wumba eigenlijk niks betekent. Wel zijn ze nog steeds bij elkaar... sinds 1982 dus al... Uh, en hebben ze eigenlijk nooit meer een hele grote hit gehad. Daarom is de ene vlieg Chumba Womba met Tumbink En, zit, en, en uh, mama appels in, maar dat later. Dat is vlieg van deze week Chumba Wumba met Tub Thumbing. En zoals ik al zei, er zit een man met appelsap in, constant. En ik zal even een duidelijk voorbeeld geven. Dat is namelijk het begin van het liedje. Hoor je namelijk dit? Jullie hebben nog niet betaald. Komt ie. Nu. Hartstikke leuk natuurlijk, hè? Huh? En we zijn al uh, ja, aan het einde van het programma gekomen. Times fly when you have fun, toch? Ja, er is een tijd gekomen komen en er is een tijd vergaan. gaan. En die tijd voor komen is nu gekomen. Ja, die mis ik wel soms nog, hè? Ja, Pascal. <laughs> ja, helaas, onze grote vriend Pascal van IJsseldorne is niet meer bij Entertainment for You. En tijdelijk, hoor. Want hij komt zeker ooit nog wel eens terug hier, denk ik. En uh, ja, leuk dat je hebt geluisterd. En volgende ja, week uh, volgende natuurlijk week luisteren. Weer... Wesley. Ja, Wesley Klein, 9 juli is dat. En, uh, of 10 juli, sorry. 10 juli is dat. En uh, uh, ja, het wordt een leuk interview. Heb je vragen? Stuur hem gerust naar zfmzandvoort.nl En dan uh, daar onze contactpagina. En vragen van we Wesley mag u gewoon stellen aan Wesley Klein, de winnaar van Popstars 2009. Ja, en heb je nou een tip voor de redactie? Weet jij ook... Ja, ga dan even naar redactie mailen. Redactie apenstraatje Daar komt het helemaal goed. Uh, ja, morgen worden we herhaald natuurlijk van 4 uh, tot 6 bij CFM Zandvoort. Dus luister dan ook als u nog eventjes gezellig terug wil luisteren. Hartstikke leuk. En we eindigen met Train and Drops of Jupiter. Tot volgende week. Tot volgende week.